Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is weer gedaald. Er liggen nu 1997 mensen met corona in het ziekenhuis en dat zijn er 148 minder dan gisteren. Van hen liggen er 553 op een IC-afdeling en ook liggen er 19 Nederlandse patiënten in Duitsland op een IC. Er werden wel 161 nieuwe coronapatiënten opgenomen op verpleegafdelingen en 22 op IC's, maar het totaal aantal daalde dus. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 12.629 nieuwe positieve tests gemeld. De Belgische drievoudig wereldkampioen kickboksen is overleden aan de gevolgen van corona. Belgische media melden dat Frederik Sinistra 41 jaar was en wat genoemd wordt een corona-ontkenner. Hij zou ook niet zijn gevaccineerd. Op sociale media ontkent Sinistra's echtgenote dat hij is overleden aan de gevolgen van corona.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 Het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid... heeft daar begin deze week nog eens voor gewaarschuwd. Onder meer, omdat de Kamer van Koophandel beschikt over veel privégegevens... en bedrijfsinformatie, is besloten dit weekende de site offline te halen. Naar verwachting komt een en ander maandagochtend weer online. En in Maleisië zijn zeker 46 mensen om het leven gekomen door hevige overstromingen. Vijf mensen worden vermist, melden media. De jaarlijkse regentijd, de moeson, is opvallend hevig dit jaar. Volgens de autoriteiten heviger dan 100 jaar lang geweest is. Het land was daar niet goed op voorbereid. Het weer in het midden- en noorden zon, in het zuiden wolkenvelden. De temperatuur loopt uit een van min 2 in Groningen tot plus 3 in Zeeland. Morgen meer bewolking, later op de dag wat lichte regen met ijzel. Temperatuur morgen van onder het vriespunt in het noordoosten tot 4 graden.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Yes. Dit is kerst. Met ZFM. Met mij nu. De winter is 50. Nummer 14. Theme. We waited all... Wow. <laughs> Without you, without you, I've got no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 We're Christmas And may in. Ja.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 Yeah!